de vraag of de staatssecretaris moet opstappen is wat Teven betreft pas na het Kamerdebat aan de orde. Dat wordt volgende week gehouden.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 Dames en heren, de Partij voor de Dieren heeft vandaag een meldpunt geopend. Dat heet gifklikker.nl. En ik zeg het goed. Ik zeg niet gifkikker. Dat is wel een heel mooi woord. Ik denk natuurlijk meteen aan de metaforische betekenis. En dan staat het voor zoiets als uh, heet hoofd of driftkop of voor verneinigheid. Maar het beeld is wel degelijk ontleend aan de biologie. En er um, bestaat ook echt een gifkikker. Dat is een klein felgekleurd ambifie met, met krachtige achterpoten en een compact lichaam zonder nek of staart... die in zijn huid, ik heb het opgezocht, gif opslaat... dat van sommige soorten al bij aanraking voor mensen dodelijk kan zijn. De natuur is zo lief. Het is een, uh, de familie van de Dendrobatidae, oftewel de tropische kikkers. klikker is ook een mooi woord. Maar de werkelijkheid erachter is een stuk verneiniger. Dat is de werkelijkheid die door mensen is gemaakt... Schrijver Harry Mulisch zei ooit toen hij lijstduur was geworden... bij de Partij voor de Dieren, dieren zijn heilig. Namelijk altijd onschuldig. Mensen zijn schuldig. Esther Houwand dus ook. Tweede vrouw van de Partij voor de Dieren. En mede-initiatiefnemer eh, van het Meldpunt, hartelijk welkom. Dank je wel. Dat is een strijd die je nooit kunt winnen, hè? Die strijd tussen onschuld en schuld. Nee, maar je kunt wel zorgen dat je, dat je je bewust bent van uh, het feit dat je kwaad kunt doen... en uh, je morele vermogens gebruiken om te proberen om dat zo min mogelijk te doen. Ja. Dan ben jij bewust van het feit dat, je dat, dat het in die zin ook echt... Dat, hè, dat kwaad, dat dat nooit uit te roeien is. Tenminste, althans, dat denk ik. Of ja. denk jij iets anders? Nee, dat ben ik wel met je eens. Maar... Um, het is. Uh, ik ben me daar al lang van bewust. Ja. En, uh, ja, ja. en uh, ook zeer bewust van wat ons handelen hier betekent... voor mensen op andere plekken in de wereld. En uh, als je daar induikt, dan kun je soms wel een beetje moedeloos worden. Want met je eigen leven druk je sowieso op het leven van... Ander uh, van andere ja, mensen. Zoals een kafka Kafkaanse ja, existentiële schuld. Man. Ja, zo is het. Je neemt ruimte in en dat gaat misschien wel ten ja. koste van iets anders. Maar uh, je hebt ook recht op die ruimte. Um, Hoe deal jij daarmee? Nou, wat ik belangrijk vind, is om het in elk geval te weten uh, dat je uh, met je eigen gedrag uh, druk kunt zetten waar dat eigenlijk niet zou moeten. En ik probeer te kijken waar ik die druk kan verminderen. Toen ik erachter kwam hoe de bio-industrie in elkaar zat, dacht ik: Nou, daar werk ik niet meer aan mee, ik eet geen vlees meer. Um, en hoe meer je leert, hoe meer je jezelf moet afvragen. Ik vind het bijvoorbeeld ook moeilijk om um, zomaar kledingwinkels binnen te kopen. Omdat ik me zo bewust ben van de ellende die daarachter zit: de milieuvervuiling, de mensenrechtenschendingen, kinderarbeid. Um, en dan zoeken naar alternatieven. Ja. En dan kun je bijvoorbeeld bij uh, tweedehandswinkels um, nog nieuwe dingen kopen. Of gebruikte dingen. Waarmee je dus minder op het milieu drukt. Ja. Dus je moet het zo min mogelijk doen. Dat is jou, jouw strategie. Ja, want dus je mijn... wilt toch ook het, het leven leiden. Je wilt toch ook een leven leiden. Je wilt het toch ook leefbaar houden, neem ik aan. Ja. Ook voor jezelf. Ja, dat is ook zo. En ik krijg ook wel. Uh, de vraag of soms het verwijt van mensen van... goh, je maakt het wel erg zwaar voor jezelf. Ik denk dat dat niet helemaal klopt. Mensen nee? die dat zeggen, die snappen misschien niet... vanuit welk uh, gevoel ik dat doe. Ik denk dat het belangrijk is als je weet wat je diepste wil is. En niemand wil, daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd... niemand wil kwaad doen. De meeste mensen niet. En als je dat nou weet en je redeneert terug... en je kijkt naar je eigen gedrag, dan kun je eiken... Uh, wat doe ik nou? Um, en ben ik hier eigenlijk zelf nog wel gelukkig mee? Ik vind het heel fijn, juist, om te weten... ik draag niet bij aan de bio-industrie, oh ja. want ik eet geen vlees. En uh, waar ik kan uh, probeer ik het milieu te ontlasten. En natuurlijk is dat soms praktisch lastig. Omdat je dan tijd moet, stoeken, moet steken in het zoeken naar alternatieven voor, uh, voor kleding of uh, een manier van vervoer. Dus natuurlijk zijn er wel praktische uh, problemen mee in het dagelijks leven. Maar je blijft wel heel dicht bij je eigen wil. En ja. dat geeft een veel... Ja, dat geeft mij wel een, een goed gevoel in het dat leven. Dat is een gevoel van zuiverheid ook, dat jij zuiver bent of zuiver leeft. Nou, dat niet per se. Maar het um... kijk bij mensen werkt het wel zo dat je uh, interne wrijving hebt als iets wat je eigenlijk afkeurt, dat je dat toch blijkt ja, te doen. Ja, nou, wij dealen met ons geweten, voorbeeld. Ja, ja, maar ja. we hebben een geweten. Ja, maar je hebt inderdaad een geweten en. Uh, voor mij is het sterke anker om goed te weten... wat ik hm. belangrijk vind in het leven. En dat je daardoor praktisch gezien soms lastige dagen uh, doormaakt. Omdat je... Uh, he, als, nou, nu, voor vegetariërs valt het mee... maar toen ik vegetariër werd, twintig jaar geleden... toen was er één vegaburger op de markt. Ja. En ik woonde nog bij mijn ouders thuis. Dus wij aten uh, aardappelen, groenten en vlees. En ik had dan die vegaburger. Ja, die kwam op een gegeven moment echt mijn oren wel uit. Um, maar goed, dat zijn dan ongemakken. Uh, en ik was toch blij dat ik vegetariër was. Dat gaf een veel diepere voldoening. Want ik wilde niet meedoen aan de bio-industrie. En zo zie je dat er ook wel weer oplossingen komen... voor die praktische problemen. Want je kunt tegenwoordig uit heel veel vleesvervangers kiezen. En vegetarisch koken is ook zoveel makkelijker geworden... omdat er veel goede kookboeken zijn. Dat praktische lost zich wel op. Maar dat knagende geweten omdat je iets doet... waar je eigenlijk niet achter staat, dat zit veel dieper. De geloofsbrief van Esther Oudehand. Uh, uit de Bollenstreek. Ja. Katwijk. En dat, die Bollestreek, dat is wel van belang voor het onderwerp... waar wij het zo meteen over hebben. Uh, die, uh, dat meldpunt gifklikker.nl. Je bent 36 jaar, als ik me niet vergis. Ja, klopt. Studeerde beleid, communicatie en organisatie in Amsterdam. Sinds 2006 in de Tweede Kamer. Vanaf het eerste uur betrokken bij die Partij voor de Dieren. Alles voor natuur, dier en milieu. Uh, het zijn er 1 miljard dieren in Nederland. Zou jij... Zou jij je rol in de politiek willen omschrijven... of het liefst wel zien als een soort gifkikker? Wil jij eigenlijk een politieke gifkikker zijn? Nou, um, nee, niet per se. Uh, al zeggen mensen soms wel... Goh, je bent wel heel fel, dus ik snap de, de vergelijking ook wel... Um, dat komt natuurlijk omdat het me zo aan het hart gaat... wat we dieren, natuur en milieu ja, aandoen. Dat is duidelijk, maar dan is het volgens ja. de vraag... wat is de beste strategie? Uh, de beste strategie vind ik uh, om uh, de hazen in de marathon te zijn. En ervoor te zorgen dat je andere partijen harder laat lopen. Want, door simpelweg door de aanwezigheid en je en die uit te stralen. Ja, en ook door politiek echt een andere keuze te maken. En te zeggen ja, ja dat menscentrale denken... dat de standaard is uh, bij alle andere politieke partijen... dat is eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend. Uh, want op lange termijn uh, zijn we uh, er niet bij gebaat... als de korte termijnbelangen van de westerse mens en zijn geld... waar het eigenlijk op neerkomt... Uh, altijd maar leidend zijn in het beleid. En je moet dus de lange termijn centraal stellen... en kijken naar de kwetsbaarheid van het leven... en ook durven toe te geven hoe afhankelijk we zijn... van de ecosystemen op aarde. En als je vanuit dat perspectief uh, politiek bedrijft... dan ben je dus uh, de enige als je echt dat centraal stelt. Maar je raakt wel een gevoelige snaar bij de andere partijen... die diep... Uh, van binnen, eigenlijk ook wel weten dat we het niet gaan redden als we uh, onze biodiversiteit zo hard achteruit laten hollen als we nu doen. En dat dus... bewustzijn proberen leven te houden. Ja. Zo scherp mogelijk. Zo scherp mogelijk, ja. ja. Dus dan dus is gifkikker inderdaad niet het goede beeld. Dan ben je de luis in de pels. De luis in de pels, je, je de pels je ja. moet want... ze laten blijven krabben. Gewoon. Ja. Een <laughs> we... eigen geweten. Ja, want uh, we roepen wel wat ergernis op ook met uh, onze aanwezigheid, sowieso al. Ja. En onze... Wat betekent dat voor jou persoonlijk dan? betekent het om, om in het leven ergernis op te moeten roepen? Nou ja je, je, ja, je zou kunnen zeggen dat het jammer is dat het moet. Maar um, ik ben wel heel blij dat ik dat mag doen in Den Haag. Namens al die mensen die er zo ontzettend van balen dat het geen vanzelfsprekendheid is om met zorg te kijken naar het leven ja. op aarde... en voorzichtig om te gaan met andere levende wezens dan wij zelf. Um, dat is helemaal geen revolutionair idee. Maar blijkbaar is het geen vanzelfsprekende gedachte in de politiek. Dus veel mensen zijn ook uh, erg blij met de Partij voor de Dieren. We maken daar positieve emoties los. En aan de andere kant... Uh, hebben wij met ons pleidooi voor een respectvolle benadering van dieren... Uh, voorzichtiger omgang met de aarde. Ja, wekken we kennelijk veel ergernis bij partijen en, en lobbyorganisaties... Uh, die er niet op zitten te wachten dat er een radicale koerswijziging komt. Ja, ik, uh, ik zie dat eigenlijk als uh, noodzakelijk. Want die koerswijziging ja. zal toch moeten komen. We kunnen niet doorgaan op de manier waarop we het nu doen. Ik kan me voorstellen dat, dat het... Het, het provoceren, dat dat vruchtbaar is voor jezelf. Ik bedoel, hoe meer weerstand je oproept, hoe sterker je op jezelf teruggeworpen wordt. En hoe, hoe, hoe, ja, hoe dieper in je, je in jezelf uh, uh, de, de weg moet vinden. Misschien werkt het ook zo? Dat je je eigen kracht daardoor des te beter vindt bij meer weerstand. Ja, Het is in elk geval wel zo dat, het, dat ik die weerstand die we oproepen... Um, inderdaad wel zie als... Um, uh, ja, een, een, een, een gevolg van waarom we daar nodig zijn. Het ja. um... is gewoon ook zakelijk, zeg je. Ja, wat, wat, wat, wat kan die ook zijn? Uh, en, en wat je ook ziet in, uh, in de geschiedenis: de eerste mensen die op het idee kwamen of zeiden: van nou, gekleurde mensen die wij nu als slaven houden, zijn niet anders dan wij. En we hebben dus geen recht om hen aan onze wil te onderwerpen. Die werden uitgelachen, weggehoond en riepen vervolgens heel veel weerstand op. En uh, datzelfde gold voor de eerste die zeiden... nou, zullen we vrouwen anders kiesrecht geven? Want die kunnen net zo goed nadenken als mannen. Het lijkt erbij te horen. Als je opkomt voor, uh, voor de rechten van een groep... Um, in dit geval uh, dieren, levende wezens... Uh, waarvan we toch objectief kunnen vaststellen dat hun rechten met voeten worden getreden... dan wek je kennelijk weerstand op als het systeem erop gericht is... om, uh, om daar een morele blinde vlek voor te hebben. Ja. Dus het hoort er een beetje bij. En uh, ik denk dat het goed is dat je ziet dat die weerstand ook loskomt. Want dan verandert er ook pas iets. Ja, precies. Er zijn er krachten in het spel. Ja. Gifklikker.nl is een meldpunt van de Partij voor de Dieren... in samenwerking overigens met een groep die heet De Bolleboos uit uh, Drenthe. Dat is ja. een actiegroep van uh, bewoners. Dat is een, kijk, het is natuurlijk een beetje een woordspel wat ik ook geestig vind trouwens. Gifklikker. Um, maar het is een serieus probleem. Ja, het is een serieus probleem. Nederland uh, is samen met België en Japan de grootste gifgebruiker ter wereld. Er wordt ontzettend veel gif gebruikt in de Nederlandse landbouw. En met name in uh, de bollenteelt... En uh, voor de gebruikers, dus de boer die dat op zijn land spuit... Uh, gelden strikte veiligheidsvoorschriften. Je moet een bak aan en een masker op. En uh, die weet dan precies wat hij moet doen. Uh, maar mensen die daar omheen wonen... zitten hun hele leven uh, in... Zeg maar, die worden voortdurend blootgesteld aan kleine hoeveelheden. En daarvan weten we steeds beter... dat dat gevaren oplevert voor de volksgezondheid. Uh, en er wordt niks tegen gedaan. Sembla... Op 8 januari van 2011 heeft er al een uitgebreid. iets zou je kennen die uitzending, ja. denk ik. Ja. Uh, uitzending aangewezen. Eén vraag mij, als het toch over de omwonenden gaat. even een kort fragmentje uit die uitzending van toen. Ja. Door verwaaiing en verdamping komt veel landbouwgif in de lucht terecht. Dit blijkt onder meer uit publicaties van de Gezondheidsraad. De piepkleine gifdeeltjes kunnen zich kilometers ver verspreiden en neerdalen in de tuinen en huizen van mensen. Hier worden lelies getild, hierachter. Het is van dat punt daar tot daar. Hier hebben we twee jaar geleden tulpen gestaan, tulpenbollen. En wordt hier ook gesproeid? Er dus wordt ook vlieg gesproeid, twee keer per week, soms drie keer. En er gaat veel op en ik weet niet wat het is. Maakt u zich daar zorgen over? Ja, ik maak me best zorgen, want ik heb een moestuin hier vlak achter... Uh, je eet van je fruit, van je, van je bomen, eet je. Uh, je eet uit je moestuin, maar wat, wat komt erop? Uh, het gif wij toch. Af en toe deze kant op. Ik heb twee dochters, 16, 17. Dus uh, je hoort ook dat, het, dat er middelen zijn die onvruchtbaarheid en andere dingen kunnen veroorzaken. Ik vraag me af hoe ver dit gaat en wat gaat erin? Dat is mijn grote vraag, wat gaat er in de grond? Wat doet dit? Zij, deze mevrouw die in Dwingelo woont, ja. woonde althans toen op 8 januari, werd het uitgezonden door Zembla van het jaar 2011. Het programma bracht het uh, heel helder in kaart. Wat mij treft is deze mevrouw bijvoorbeeld, die is vooral onzeker. Ja. is niet een radicale actievoerder van, die de strijd aanbindt. Nee, die heeft nee. vooral vragen en onzekerheid. Ja, klopt. En daarom uh, hebben we, mede daarom hebben we dat meldpunt geopend. Uh, he, mensen kunnen er uh, uh, een melding kwijt als ze denken... hier worden de regels overtreden. Maar de meeste zorgen zitten bij mensen die in die omgeving wonen... van zo'n uh, zo landbouwperceel. Zijn er te veel? Ja, dat wordt niet geregistreerd. Dus ik ben ook wel uh, benieuwd. Ik kom dus zelf uit Zuid-Holland, uit de Bollestreek... waar vandaag in Noord-Holland, in Drenthe... Uh, zijn veel gebieden met lelietilten. Uh, dus het gaat denk ik in totaal om best wel wat mensen... Hm. die uh, in de omgeving van die uh, gronden wonen. Maar um, die mensen hebben vragen. Die, die komen thuis en zien dat er landbouwgif gespoten is bij de buurman en hun was hing buiten. Ja, moet je, wat, wat, wat, dat spul zit in je was. Kan ik dat nog dragen? Moet ik het nog een keer wassen? Wat betekent dat? Oh, mijn raam stond open. Is dat erg? Uh, ik zie dat de buurman nu aan het spuiten is. Kan ik vanmiddag dan wel in mijn tuin zitten veilig? Mijn kinderen spelen daar. Kan dat wel? Dus er zijn ontzettend veel ja. vragen. Mensen weten niet om welke spullen het gaat, weten niet wat, uh, welke voorzorgsmaatregelen ze zouden moeten treffen. Um, en dan nog, als uh, het antwoord daarop is: Nou, je moet inderdaad binnenblijven als er gespoten is. Dan kun je nog de discussie voeren van, nou ja. Uh, zou je dat uh, omwonenden wel moeten aandoen. Ik vind dat die middelen dan uh, gewoon ook van de markt moeten worden gehaald. Maar het meldpunt is ook echt bedoeld om dit soort onzekerheden te inventariseren. Omdat de regering veel te makkelijk wegkijkt van a, de gezondheidsrisico's... en b, de onzekerheid waarin omwonenden zitten... Ja. als je in de buurt van zo'n uh, bolleveld woont. De laatste keer dat er een meldpunt uh, werd, uh, werd uh, opgericht was van de PVV dat ja. ik over de Polen. Ja. Hebben jullie geaarzeld om dezelfde, dezelfde vorm te kiezen hiervoor? Nou, ja, het gaat wel heel even door je hoofd. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat je uh, jezelf laat beperken... in de keuze van je instrumenten omdat een andere partij er iets lelijks nee. mee heeft gedaan... Um, maar ik ben wel blij dat we een mooie, leuke naam hebben gevonden die je met een knipoog kunt uitleggen: Gifklikker.nl. Natuurlijk, het is een meldpunt en natuurlijk, er hangt een beetje die zweem omheen: van nou oh ja, meldpunten zijn vanaf nu uh, uh, verkeerd. Uh, maar daar zou je je niet door mogen laten leiden. Wat willen jullie ermee doen? Wij willen uh, de schijnwerper zetten op de gezondheidsrisico's van uh, landbouwgif als één van de risico's. Want we weten al dat in gebieden waar landbouw intensiever wordt uh, en waar dus ook gif gespoten wordt... dat de biodiversiteit met 30% achteruit holt. Uh, dat ons oppervlaktewater, ons drinkwater vervuild raakt door het landbouwgif. Dat uh, um, de bijensterfte een uh, belangrijk gevolg is van het gebruik van landbouwgif. Dus het heeft enorm veel... Uh, negatieve effecten. En natuurlijk ook voor de gezondheid van mensen. Dat kan bijna niet anders. Ja. Als je ziet wat het met de natuur en het milieu doet... Uh, dan kan je moeilijk volhouden dat het geen effect heeft... op de mensen die er omheen wonen. En uh, we willen dus dat ja. debat over de gevaren van landbouwgif... in volle breedte voeren ook gelet op de volksgezondheidsrisico's. Ja. Sembla bracht het twee jaar geleden glashelder in kaart. Is er eigenlijk sinds die tijd iets gebeurd... Nou, op ons uh, verzoek uh, heeft de regering de gezondheidsraad gevraagd om te kijken, nou, moet er een uh, onderzoek uh, komen naar de uh, volksgezondheidsrisico's? Ik vind dat je vanuit het voorzorgsbeginsel moet handelen en dat de overheid sowieso de volksgezondheid centraal moet stellen. En uit voorzorg moet zeggen, nou ja, we weten het eigenlijk niet, maar we krijgen steeds meer signalen dat er een relatie is met Alzheimer, met Parkinson, met ADHD, met vruchtbaarheidsproblemen. Uit voorzorg halen we die middelen even van de markt. Want we willen ja. het risico niet lopen. Maar je ziet dat de overheid uh, de omgekeerde weg altijd volgt. Je laat het eerst toe. En dan moet je uh, met harde bewijzen komen... Uh, waaruit dan blijkt dat het gevaarlijk is. Dan ben je zomaar vijf, tien, vijftien jaar verder. En dan wordt pas ingegrepen. Ja. En wij vinden dat dus echt de verkeerde route. Als je vindt dat, die, dat de, de, nou ja, de telers, maar ook de boeren... Uh, geen bestrijdingsmiddelen mogen gebruiken, giftige, althans. Mm -hmm. Dan tref je dus een sector, een economische sector, die voor de Nederlandse economie van groot belang is. Ja. Zeker als het gaat om nou ja, noem het maar. Voeren uit. Ja. Zoals iemand, uh, zo, zo, het gaat om 5 miljard. Uh, dus we, we, uh, zoals iemand in die film zei, dat vond ik wel heel treffend. De, de, de producten gaan naar het buitenland en de bestrijdingsmiddelen blijven hier. Ja. Maar daar, daar, je treft een economisch belangrijke sector in het hart. Ja, en dat is ook onze kritiek op het overheidsbeleid... van de afgelopen decennia. Het is allemaal korte termijn denken. Uh, de landbouw is er natuurlijk niet bij gebaat ook... als uh, het systeem is gericht op schaalvergroting, intensivering... Uh, met uiteindelijk uh, vernietiging van natuur tot gevolg. Omdat dat ook de landbouw op lange termijn weliswaar... maar in het hart zal treffen... We zijn um, voor uh, 80% van onze voedselgewassen afhankelijk van bestuiving door insecten. Als we de bij kwijtraken, ja. dan kost dat ons miljarden per jaar. Als je het in geld zou willen uitdrukken. Ik ja. vind het intrinsiek verkeerd om de bij te laten uitsterven, omdat we het ja. makkelijker vinden. Ja, ik, ja, ik hoor uh, het al. Ja. Ja. Je maar gaat ook het in, is... geld, in geld en economische belangen. Praten. Ja, weet je, dat, dat is natuurlijk het treurige. Dat je. Uh, eigenlijk dat debat over de waarde van, van natuur... en het behoud van biodiversiteit. Ja. Omdat um, de biodiversiteit gewoon echt van levensbelang is, is voor ons. We zijn er echt van afhankelijk. Dat je daar pas um, een vuist mee lijkt te kunnen maken... als je er een economisch prijskaartje aan hangt. Ja, dat... En dat je de intrinsieke waarde niet, niet erkent als politiek. Sowieso niet. Dat het is, is vergelijkbaar met het de debat in de cultuur. Ja. Als je cultuur verdedigt, dan kiezen ja. mensen die dat doen... steeds vaker ervoor om uh, aan te tonen dat dat een economische waarde heeft. Terwijl ja. in wezen gaat het om iets anders. Ja. Maar moet je het doen als Partij voor de Dieren? Moet je dat kiezen, dat, nou, dat jargon, ik... die argumenten... of ja. moet je het niet doen? Nou, ik vind het moeilijk, dat zeg ik eerlijk. En uh, in debatten waarin ik het... Uh aan de orde stel, zeg ik er altijd eerst bij... dat natuur intrinsieke waarde heeft. En dat het om zichzelf de moeite waard is om te beschermen. En dan zeg ik erbij... en voor degene die dat niet wil... heb ik hier nog een argument. Ja. Namelijk, het kost ja. ons miljarden... als we erbij laten uitsterven. Maar ik vind dat wel vervelend. Ja, ja. dat zeg Lastig ik eerlijk. Hoor. ja hoor, We hadden deze week in de Tweede Kamer... een hoorzitting over de uh, popmuziek. En daar speelde hetzelfde. Um, Popmuziek is belangrijk voor Nederland. Het wordt als een topsector gezien, want we verdienen geld aan de export van onze muziek. Nou, dat is mooi. Kun je trots op zijn. Dan kun je ook nog zeggen, nou, leuk, we verdienen er geld aan. Maar dat is natuurlijk niet waar het om gaat. En Leo Blokhuis zat aan tafel, en ik was wel blij met zijn pleidooi. Um, en die maakte heel Duidelijk dat het, het is cultuur en mensen worden er gelukkig van. En dat is zoveel meer waard dan die euro's die je zou kunnen verdienen met de export. Zorg nou dat je dat erkent. En zorg nou dat je daar uh, collectief uh, de waarde aan toekent die het gewoon in zichzelf heeft. Als je alles plat redeneert met dit levert het ons op en alleen maar rekensommetjes in de euro's, dan worden we zo'n schrale samenleving... dat je veel meer kwijtraakt dan je ooit zou kunnen uitrekenen. Wat mij um, het, het, het ook lastig uh, lijkt te maken voor jullie als partij... is dat, je zei het eigenlijk al in het begin, Esther Ouwehand... jullie bieden werkelijk een alternatief eigenlijk, hè? Voor, ja. Voor niet alleen maar voor de omgang met dieren, maar het gaat eigenlijk veel verder. Ja. Eigenlijk een alternatief voor het hele economische systeem, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja, wij zijn de enige partij die geen heil zien in economische groei. En erop wijzen dat oneindige groei op een eindige planeet een illusie is. Ja, maar je, je hebt dus een positie in een maatschappij en in een politiek... waarbij dat de ja. dominante ideologie is. Ja. Dus ho, hoe moet je dat? Je moet dan dus of mee, ja, mee de wapens kiezen hè, die daar gelden... of je moet er consequent buiten blijven staan en zeggen... we vallen het hele systeem eigenlijk consequent aan. Dat ja. zou je ook kunnen doen. Dat doen jullie niet, is mijn indruk. Nou, ik denk dat het niet per se één van twee hoeft te zijn. Uh, maar ik denk wel dat het belangrijk is om uh, bij, je, um, bij je eigen verhaal te blijven. Het klinkt ook alweer weer haags. Um, maar je bent anders en dat, daar moet je ook voor staan. En uh, Willem Schinkel uh, zegt ook... Een socioloog, ja. uh, verbonden aan de Erasmus in Rotterdam. Ja, die een prachtig boek heeft geschreven, uh, Nieuwe Democratie. Um, en die zegt: Ja, vrijheid is het hebben van alternatieven. En hij vindt dat de uh, politiek eigenlijk, dat alle partijen min of meer varianten zijn van D66. Politici zijn probleemmanagers geworden die binnen het, hetzelfde stramien eigenlijk niks willen veranderen, Hooguit iets willen bijsturen en, en een klein beetje labwerk willen verrichten. En uh, er is niemand meer met een echt alternatief. En wat is dan je vrijheid nog in een parlementaire democratie als burger? Ja. Waar kun je dan nog voor kiezen? Ja. En gelukkig zegt hij wel, maar misschien is de Partij voor de Dieren de enige uitzondering. Ja. Dus, dat, wat, daar waren jullie vast daar, <laughs> blij mee. Ja, maar inderdaad. We, maar we zijn, ook, we zijn ook anders. En uh, het dilemma dat je schetst, dat, uh, dat proef ik natuurlijk wel. Maar ik denk dat je heel goed... je kritiek op het huidige systeem kunt ventileren. Jouw ideeën voor de alternatieven presenteren. En tegelijkertijd toch op enig niveau meedoen... Op het, aan het debat dat uh, door de anderen wordt gevoerd. Je zult daar ook met je argumenten moeten komen. Maar het is misschien voor ons lastiger... om inderdaad die aansluiting te zoeken naar het, naar het, het dominante debat. En uh, onze visie die we daar tegenover willen stellen. En dat zijn soms bruggen die niet iedereen met ons mee kan lopen.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 is niet heel veel tijd Want de wolken worden donker En de storm komt dichterbij Voor de verre honden janken Zie de laatste spreven vluchten voor het einde Want alles gaat veranderen En het was de hoogste tijd Want de roest kruipt naar je ogen Schaduw op alles wat je ooit zo mooi vond, op alle die prijzen die je kreeg. En als de nieuwe zon opkomt, dan zijn de straten groot en leeg. En In de ochtend zijn we weer volstrekt vreemden. En als ik jou dan weer op De vrolijk van van deze muziek die Esther Auhand heeft meegenomen. Maar dat komt natuurlijk ook omdat Spinvies heel goed nieuws heeft. Radio 1, Casa Luna. Lex Bolmeijer. Wat is dat goede nieuws, Esther? Nou, het goede nieuws is dat alles anders wordt. <laughs> en het grappige van uh, dit liedje van Spinvis is inderdaad dat je er heel vrolijk van wordt. Terwijl mensen van nature geneigd zijn om heel bang te worden van verandering. Maar ik denk dat het een fout is uh, om te denken... dat uh, vasthouden aan wat je kent per definitie het goede zou zijn. Als je uh, maar aan het doorlopen bent op een weg die doodloopt... of misschien wel een ravijn in, dan kan je misschien beter omdraaien. Ken je die angst voor verandering zelf? Ja, ik denk dat het, ik denk dat het wel menselijk is. Het, uh, het vertrouwen, dat wat je kent, um, dat is natuurlijk altijd wel comfortabel... Hm. Dus ik snap het ook wel, um, maar ja, dat heeft ook weer te maken met dat bewustzijn. Je moet ook jezelf dwingen om van een afstandje te kijken. En uh, jezelf af te vragen, gaat dit nog wel goed? Of ben ik hier ja. nog wel gelukkig mee? Is dit wel wat ik wil? En dat kan in het klein zijn, in dingen in je eigen leven. Maar ook de samenleving als geheel, waar we het net ook even over hadden... die, die, die economische groei... Ja, Serieus mensen, wat denk je nou? Dat de planeet mee gaat groeien met al maar meer uh, welvaart hier in het Meste. Dat gaat natuurlijk helemaal niet. Uh, de grondstoffen raken op. Dus je zult je moet moeten wel. omkeren. Nou ja, je kunt wachten op de grote catastrofe, de grote ramp. Precies. Of zelf kiezen om die ja. uh, noodzaak tot verandering onder ogen te zien. En, en daar vormen voor te vinden dat het voor iedereen te doen ja. is. Nou stuiten wij, en dat vond ik eigenlijk wel fascinerend... Op een soort, ik denk dat het een soort dilemma is voor, moet zijn voor jullie als partij. Uh, de, de aanleiding vandaag uh, om met je te praten is dat meldpunt dat, hè, dat, uh, ja. dat jullie hebben geopend... gifklikker.nl, ik zeg het nog maar een keer. Iedereen met vragen, klachten of nou ja, wat dan ook op het gebied van het gebruik van uh, gif... in de, de landbouw en de teelt, kunnen, zich, kunnen daar... Dat kwijt. Um, maar dat is iets wat valt binnen de economie zoals die werkt. Ja. Dat systeem, daar, daar opereer je dan binnen. Terwijl je hebt fundamentele, fundamentele twijfels bij het hele systeem. Ja. Als zodanig. Moet de Partij voor de Dieren met bijvoorbeeld zo iemand als, als Willem Schinkel in het achterhoofd niet veel meer een echt alternatief bieden? Ja, ik denk dat, en dat we... En, en veel meer die koers in, uh, ja. inslaan, ook voor de komende jaren. En is dat ook een vraag die bij jullie leeft, op het algemeen? Nou, ik denk wel dat um, wat veel mensen heeft verbaasd... en ik merk ook wel um, dat, dat we veel mensen hebben weten aan te spreken... in de verkiezingscampagne, dat we echt de enige waren die zeiden... maar economische groei is de oplossing niet... Um, en dat betekent wel dat we inderdaad echt de vreemde eend zijn in, in het uh, economische debat... waarbij alle partijen economische groei als uitweg uh, ja. van de crisis zien. Uh, aan de andere kant is het natuurlijk uh, lastig om in één keer een blauwdruk te leveren... voor hoe het dan wel zou moeten. En ik geloof ook niet zo in blauwdrukken. Uh, maar we werken daar hard aan, ja. Ja, maar. En dan stuur je met bos in als je zegt we werken er hard aan. Nou ja, weet je, ik, ik, ik, zou, het, ik, ik, ik zou het namelijk opwindend vinden als jullie dat deden. Als je, als je echt in die zin een, ja. al, een politieke alternatief kon vinden. Want er zijn zoveel. Ik denk, denk ook dat heel veel mensen zich juist aangesproken zullen voelen. En denken de Partij voor de Dieren is te veel een één, ja. één issuepartij. En daar zit namelijk een, heel, een hele ideologie achter die veel breder is. Nou ja, kijk, voor een deel krijgen mensen natuurlijk met vertraging mee... Um, wat onze visie is, de planeetbrede visie. Mensen, ja. uh, en dat wisten we natuurlijk van tevoren. Mensen wrijven ons aan dat we de partij zouden zijn... die voor iedere duif een truitje willen breien... of vinden dat uh, uh, honden vaker geaard moeten worden. Hè? Dat soort ridicule dingen. Terwijl de kern van het willen opkomen voor dieren... en dat centraal stellen in je politiek is natuurlijk dat je voorzichtig om wil gaan met de hele planeet. En, en dat dat um, veel breder is dan de meeste ja. mensen in eerste aanleg uh, willen zien. Uh, je ziet dat we dat nu in de loop der jaren... steeds bij steeds meer mensen duidelijk weten te krijgen. Uh, dat dat vervolgens betekent um, dat we... Um, in het debat uh, niet altijd aansluiting vinden... dat mensen dat moeilijk vinden om de brug met ons mee te lopen... van onze visie op de economie, uh, terwijl iedereen het heeft over de 3%... en moeten we die wel of niet ja. handhaven. Maar dat wordt erin geha gehamerd, hè? Ja, dat Voordat wordt zelfs ingehamerd. Je leest dat vandaag nog in de krant, het sociaal ja. akkoord. Je leest in de ja. NRC, Rutte uh, die hoopt op uh, ja. economische stijl dit jaar... want dat, dat redt zijn dat rechts een ja. kabinet. Ja, nou ja, kijk, en als wij aan dat soort debatten meedoen, dan zijn er mensen die uh, zich heel erg in ons herkennen. Uh, met ons verhaal dat haak staat op dat wat alle anderen vertellen. En er zijn mensen die vinden, die vinden het heel erg moeilijk om te zien dat dat in datzelfde debat gezegd moet worden. Die twitteren dan of die roepen. je zit op een andere planeet. Je hebt geen idee waar dit debat over gaat. Dus dat, dat hele besef dat het überhaupt een andere visie is... die je zou kunnen aanhangen of volgen... of waar je iets in zou kunnen zien, dat, dat is er soms niet eens. Dus uh, ik begrijp je vraag wel en het dilemma ook dat je schetst. Want wij zoeken natuurlijk ook in dat soort debatten wel die brug... tussen waar heeft iedereen het over en wat willen wij vertellen... en hoe kunnen mensen uh, de aansluiting zien met onze visie... Maar dat lukt niet altijd. Ja. Nee. Nou ja, ik, ik, ik, ik, ik vind over het algemeen dat jullie heel slim opereren. En als je, er is, je hebt vanavond, ik weet niet eens waar... maar een avond gehad, naar aanleiding van de film... je noemde het eigenlijk al in een, uh, met zoveel woorden... de haas in de marathon. Ja. Dat brengt uh, de ontwikkeling van, van de Partij voor de Dieren... in beeld in ti uh, de tien jaar dat jullie bestonden vorig jaar. Ja. En dan zie je hoe ongelooflijk sterk de beeldvorming... tegenover jullie veranderd is... In het begin eigenlijk weggehoond, uitgelachen, niet serieus genomen. Ja. Tot iets wat invloed heeft op de politiek. Ja. Met name die, die weg die je hebt geschetst, via juist de andere partijen. En dat is dat beeld van de haas. Dus ja. Iemand moet het aantrekken en dan ja. stap je uit en dan gaan de anderen winnen. Um, maar moet het niet nog verder gaan? Dat is eigenlijk de, de, de, de, de vraag. En, en ik vraag het ook: is, is dat iets wat, wat we kunnen verwachten van de Partij voor de Dieren? Of ga je toch proberen zoveel mogelijk te blijven. Manoeuvreren als luis in de pels? Ja. Of ga je echt op een nou, gegeven moment voor de winst? Ik, ik vraag me misschien wel een beetje af wat jij dan bedoelt met nog verder gaan. Als je... Um... Dat je nog veel duidelijker maakt wat eigenlijk dat wereldbeeld is. Ja, okay. Waar jullie voor staan. Ja. ja. En, nou. en dat dat inderdaad, je inderdaad gewoon zegt, misschien nog wel duidelijker, misschien heb ik niet goed opgelet van uh, dat hele economische systeem waar wij met z'n ja. allen... Voor gaan. Dat, dat deugt niet. Ja. Maar want, wat is eigenlijk dat beeld van jullie? Ja, nou ja, ik kan wel alvast... Ik, ik, ik zit, bijna, ik zit <laughs> het bijna voor jou in te vullen. Maar dat... Nou ja, goed, maar dan is wel even duidelijk waar, ja? uh, waar je precies op doelt. Okay. Uh, kijk, voor een deel heb je als partij natuurlijk te maken met uh, de beperkte mogelijkheden... om jouw hele visie uh, kwijt te kunnen in, uh, op de plekken waar uh, kiezers, burgers er kennis van kunnen nemen... Um, en in dat opzicht, nou ja, wat ik net al zei... Hè, hebben we hebben de afgelopen jaren wel geholpen... dat steeds meer mensen zien hoe breed we eigenlijk kijken. Um, maar we zijn ook maar met tweeën. Dus uh, veel van de ideeën uh, en, en de visies die we hebben uh, verdienen... Ja, uh, die worden uh, in de loop der jaren nog verder uitgewerkt. En onze, um, onze ideeën op het gebied van, uh, van economie... daar hebben we binnenkort... ik kan er nog niet al te veel over verklappen... Maar, het wordt wel mooi, uh, komen we weer met een, een nieuwe vorm... waarin we duidelijker kunnen maken hoe we dat precies okay. zien. Um, dus als dat je vraag is, dan zeg ik ja, ja, ja, we kunnen verder. Uh, Ikzelf zou qua inhoud, um, en daar zit misschien even het misverstand tussen ons... me niet kunnen voorstellen hoeveel verder we anders ja. nog zouden moeten. Ja. Dus het heeft misschien meer te maken met communiceren. Strategie, uh, denk ik dan. Ja, uh, Maar goed, dat is dat dilemma waar je in zit. En als... mogelijkheden ook ja. om, om die visie uh, duidelijk te maken. Want uh, ja, jij volgt ook... De Partij voor de Dieren niet de hele dag als we in debatten ja. zitten. Weet je, iedereen heeft drukke levens. Wat krijg je nou helemaal mee van de politieke partij uh, die je interessant vindt. Of waarvan je zou willen weten, hey, hoe zit hun visie in elkaar. Um, daar zijn maar beperkte mogelijkheden voor. Opiniestukken in de krant. We zetten alles wat we doen uh, en bijdragen aan debatten op onze website. Maar wie gaat dat nou allemaal ja. zitten lezen? Ja. Maar nu is er een meldpunt. Er is ook een meldpunt. Uh, uh, ja. Gifklikker.nl. Maar dat, nogmaals, dat kies, dan, dan, dan kies je dus wel um, impliciet ook tegen huh? uh, uh, in, intensieve landbouw. Ja. En dan is de vraag ook meteen, wat is dan het alternatief daarvoor? Ja. Nou ja, kijk, het alternatief is um, dat... Um... Want ik hoor de boeren straks na Ene al bellen. ja. Ja, ja, ja. Nou ja, het is ook, de Partij voor de Dieren uh, uh, vindt ook dat we af moeten van de intensieve landbouw, hoe dan ook. En, uh, en wat komt daarin, er over in de plaats? Daar zijn we gelukkig niet alleen in. Sterker nog, we hebben uh, belangrijke onafhankelijke instituten aan onze kant op dat uh, vlak. Um, het voedseldebat bijvoorbeeld wordt uh, de afgelopen tijd gedomineerd door de intensieve landbouw. Uh, Wageningen Universiteit, uh, hun bestuursvoorzitter Aal Dijkhuizen, uh, die dan zegt: um, intensief is beter, want dan kun je efficiënter uh, voedsel produceren. Um, dat klinkt voor veel mensen heel aannemelijk, maar uh, op lange termijn betekent dat dat je um, de voedselveiligheid in gevaar brengt. En wij kijken liever naar de rapporten die. De Verenigde Naties, de Mensenrechtenraad, heeft uitgebracht de onafhankelijk rapporteur voor het recht op voedsel. Die vanuit een mensenrechtenperspectief en een ecologisch perspectief kijkt naar wat is nou op lange termijn de beste strategie om voor voldoende voedsel te zorgen voor de groeiende wereldbevolking. En hij zegt, zonder dat hij belangen heeft in de landbouw. Je moet zorgen voor een biologische manier van landbouw... omdat dat op lange termijn zorgt voor gezonde bodems, voldoende natuur... zodat je gewassen bestoven kunnen worden, zodat alles groeit en bloeit. Um, het milieuprogramma van de Verenigde Naties roept op om minder vlees en zuivel te eten... omdat we dat niet vol gaan houden op deze planeet. En intensief is dus... Uh, ja, het is een pepmiddel, kunstmest op je bodem. Daar heb je op korte termijn misschien wel even een goede opbrengst van. Maar op lange termijn put je je bodem uit. Dus dat is niet verstandig. Ja. Dus wij, hebben, uh, wij zetten daar echt iets tegenover. Wat voor de boeren die nu uh, dankzij CDA, VVD en de Rabobank... zijn vastgezogen in dat idee van schaalvergroting... natuurlijk wel moeilijk is om, even om te begrijpen. Maar we vinden wel dat uh, de Nederlandse overheid... Um, met een deltaplan moet komen voor gezond voedsel. En moet zeggen, oké, okay, we moeten af van dat intensieve. We snappen dat de boeren daar nu in vastzitten. Maar we nemen daar een termijn voor van 10, 15 jaar. En dan schakelen we om naar kwaliteitsproductie... waarin iedereen een normale boterham ja. kan verdienen. Um, en een manier van landbouw die toekomstige landbouw niet in de gevaar brengt ja. ook. Uit alles blijkt, Esther Ouwehand, dat jullie als partij, Partij voor de Dieren een veel bredere visie hebben dan alleen maar het belang van de dieren ja. verdedigen. Dat is ja. ingekaderd in een veel groter. En dat is wel, vind ik wel goed om uh, nogmaals vast te stellen. Ja. Zo moment. is het. En vervolgens uh, is de weg nog heel lang, denk ik. Ja. Ja. <laughs> dat... Ja, maar je ziet wel dat. Um, nou ja, we maken veel los. Ik had het zojuist over Aalt Dijkhuizen die dan met ja. zijn pleidooi voor uh, verdere intensivering komt. Um, ik kan daar ook wel uh, in zien, als hij de noodzaak voelt... om daarmee zo druk op de opiniepagina's te verschijnen... en dat systeem van die intensieve landbouw te verdedigen... dan voelt hij kennelijk aan dat er iets aan het veranderen is. Dan denk ik, kijk, we zijn goed bezig. Hij voelt zich geroepen om zijn systeem... Zijn verliezen, de tegenstanders verliest ja. terrein. Ja. Dat ja, en zo hadden we laatst ook... Um, een motie aangenomen gekregen na lange strijd, ook in verband met landbouwgif. Uh, dat Nederland zich in Europa sterk moet maken voor een verbod op hele giftige stoffen... Ja. die schadelijk zijn voor bijen. En toen ging de, toen ging de gifindustrie met pagina-grote advertenties... klagen in de krant over onze aangenomen motie. Nou, dacht Klinkt ik, nog. dan goed doen we geweest. iets goed. Goed, de haas loopt nog. Geen gifkikker of luis in de pels, nee, een haas. Maar een marathon is lang. Esther Houwand, Oude Hand, ik dank je hartelijk en ik wens je veel succes. Dank je wel. Ik weet dat de dag heel lang is geweest, dus mijn dank is groot. Veel succes. U kunt bellen uh, na het hoorspel en het nieuws. Met, nou, laten we Casaluna Meldpunt ervan maken uh, met verhalen over waar we het over gehad hebben. 0800 1121. En dat uh, mag uh, het hele uur duren, tot twee uur. Tot zometeen.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 Zie wel en wat mag ze niet bij het opsporen van criminelen. Aflevering 10. Met tonnen tegelijk. Sherman moest groeien. Dat was het plan. Hij moest zo groot worden... ...dat hij vanzelf in contact zou komen... ...met de top van de georganiseerde misdaad. Zo, hier zit Knappe knappe jongen die nu nog binnenkomt. Hoe groter die werd, hoe meer geld er door zijn handen ging. Kunnen we je wel afrekenen? Wat is dit? Heb ik een keer bonnetjes? Al die sloten natuurlijk, dat kost geld. Je mag toch blij zijn dat ik het er zelf inzet? Sorry, is het goed als ik uh, de volgende keer... Is goed. Maar nu we het toch over safety hebben... Uh, mensen weten dat ik weer handel heb. Dat is de bedoeling. En dat trekt de verkeerde mensen aan. Dat soort dat niet betaalt. Ik kan je toch geen agenten neerzetten, Sherman. Het zou slecht zijn voor je reputatie. En dan moet je zelf maar organiseren, oké? Okay? Ja, ja, ja, ja, maar dat kost geld. En als ik mensen moet inhuren... Goed, je mag je onkosten aftrekken. Ook voor de beveiliging. Maar ik wil het allemaal gespecificeerd zien. Hm? En er wordt niet geschoten. Geld is vrijheid, zeggen ze. Sherman rookt die vrijheid. De vraag is... wanneer wordt al dat geld zo verleidelijk... dat je rare dingen gaat doen? Voor mij de kwartel à la Provençale. Sluit ik me bij aan. Uitstekend. Dank u. Laten wij drinken op de samenwerking. U gaat ervan uit dat we de samenwerking voortzetten, begrijp ik. Uiteraard. Juist. Proef ik daar enige twijfel? U begrijpt dat de geldstroom die ik beheer... met de nodige discretie behandeld moet worden. Jazeker. Dan begrijpt u ook dat ik onaangenaam werd verrast... toen bleek dat u mijn naam heeft genoemd aan een derde... Dat begrijp ik niet. Wie? Mijn vader. Ach, nou ja, ik eh, nam... Eh. Vol fruit. Mooie lange afdronk. Ik nam aan dat hij nog een band heeft met het kantoor. Ik, ik wist niet dat uw relatie met uw vader... Die relatie ja, doet en... niet ter zake. En wat u aanneemt zal me worst zijn. U bent mijn bankier. Ik moet ervan uit kunnen gaan dat u uw mond kunt houden. U heeft gelijk. ...mijn oprechte excuses. Deze lunch is uiteraard voor mijn rekening. Is die container al onderweg? Die komt vanavond binnen. Okay. Tegen een uur of tien. Met twintig vaten. Vijftig kilo per vat, maar... Wat nou weer? Moet je die bill of ladingen zien? Ik vraag me af hoe jij ooit een lading hebt binnengedrokken zonder hulp. Als jij er maar iets op verzint, oké? Okay? Cor, ja? je moet onmiddellijk je contact bij de Fiat bellen. En waarom? Hier, de vrachtbrieven van onze container. Jezus. Zijn die ingevuld door een dronken Torek? Dat dit is een zootje. Dat wordt een controle, daar kan je donder op zeggen. Hoeveel zit erin? Duizend kilo. Kut, kut! Wanneer komt die binnen? Vanavond. Het zijn twintig vaten geconcentreerd sap. Hij zit niet op zijn plek. Ik probeer hem thuis. Ga je toch niet op vakantie of zo? Kom dan dan ook wat eerder mee. Alweer weer die bril. Man nam mijn hart. Ik zou in Pajottenland niet snel zeggen, je suis un flamand. Ja, maar ik wel. En dat is nou net het verschil tussen jou en mij. Goedendag. Hé, hey, mijn lievelingsfiscalist. Kom binnen. William Trompenberg. Eddie Lagarde. Eddie Lagarde. Mm -hmm. De Eddie Lagarde. Wat kom je doen? Geld halen? Uh, ik. Uh... Zeg, uh, heren, ik moet er toch vandoor. Nog een hele fijne dag, hè? Zie ja. je. Nou, zeg op. Wat kom je doen? Een bedrag van 1.263.930 gulden. Wat is daarmee? Dat zat in de tas die je door Menno naar mijn kantoor hebt laten brengen. De tas met één miljoen. Is het gestort op Guernsey? Ja, maar... Maar? Er zat ruim 2,5 ton te veel in die tas. Dit is een hele rommelig business. Al die kleine coupures. Zo'n tas vol is ongeveer een miljoen. Ongeveer? Jij zou het tellen... En daar kreeg jij extra voor betaald. Tijdens dat tellen kreeg ik last van bijgedachten. Waarom dit bedrag was wat het was. Namelijk 1.263.930 gulden. Je raakt toch niet in de war van een paar cijfertjes? Ik dacht, misschien is dit wel een test. Zo wil ik niet met mijn relaties omgaan. Hoe dan wel. In vertrouwen. Ik ben jouw vertrouwensman. Als we elkaar niet vertrouwen... Nee, ik begrijp het al. begrijp het Als je me kan in mijn vertrouwen kan, wat blijf je doen? Zo is het toch, meer, Of beter? Nee, ja, Nog veel beter. Waar heb jij gezeten? Ik zie je nooit meer op kantoor. Er waren problemen met dat sap en een uh, milieuambtenaar. Huh? Ik heb de brandweer moeten inschakelen. Wat? Ja, ik heb een aardige donatie aan de feestcommissie gegeven. No dus, profile, uh... Wietse. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. De lunch. Nee, nee, nee, die kaas is voor mij. <tus> voor wie anders? Ja, ja, ja, nee, ik zie je wel uh... kijken. ze dan de pauze. Maar ondertussen, hè. in gedachten. Heren, de moordenaar van Verhaaf, hoe staat het daarmee? Nou, Gerard en Robert die doen hun uiterste best. Ja. Nou, maar ze hebben wel die weten te traceren. Er is nog altijd geen wraak genomen. Dus het wordt steeds waarschijnlijker dat het echt zijn eigen organisatie is geweest. Dat is allemaal speculatie. We doen ons uiterste best, maar ik ben veel tijd kwijt met de boekhouding. Nou, die rekening van de brandweer. Hoe moet ik die nou weer inboeken? Dat zijn futuriteiten, jongens. Ik bedoel, uh, noem het uh, transportkosten. Zo. Hoe staat het met het volgende transport? Komt vanavond binnen. Hoeveel? Duizend kilo. Yes, now we're talking. Daarmee zullen we de aandacht van de directie trekken. Wat is er? Een vrachtbrief. Dat is een rommeltje. Kunnen we daar niks aan doen? Die container komt alleen van het douaneterrein af met originele vrachtbrieven. Ja, Dan moet je niet naar mij kijken. Ik ken daar niemand. Jij toch wel? Ja, maar, ja, maar die is niet te bereiken. Typisch de Fiat. Die zijn er alleen als je ze niet kunt gebruiken. Nou, doen jullie er iets aan of uh, laten we het gewoon gebeuren? Korg heeft wat verzonnen. Oh? Nou, ja, maar wie ze vindt dat het niet kan, hè? Huh? Niet ethisch. Dat zei je toch? Ik wil het niet weten als dat spul maar binnenkomt. Ik wil erbij zijn vanavond. Ja, jij kan dan niks doen. Pff, je weet maar nooit. lopen, Hou je erover op? En het gevarengeld? Eerst werken, dan betalen. Je krijgt gewoon hetzelfde, net als vroeger. Je moet alleen wel een factuurtje schrijven. Wat? <lacht> maar. Geloof me, post is wachten. Vooral wachten. Elke keer weer. Mijn god, het is hier donker. Daarom? Doe je raampje op een kier. Frisse lucht? Ja, anders beslaan de ramen. Het valt op. Ik had er wel iets mee. Je verstand op nul zetten, doorbijten. Niks doen. Met het excuus dat het zinvol is. Doe mij er ook maar een. Huh? Rook jij? Niet echt. Ik heb met mijn baas gesproken. Hij is bereikbaar. Als het misloopt, kan hij die douanier bellen. Ja, maar dan is mijn informant meteen afgebrand. Dan weet het hele wereldje dat hij bescherming heeft. Ja, maar ik zie nog geen beweging. Wat is Cor van plan? Dat wil je toch niet weten? Zet die camion er maar vast voor, oké? Okay? Oké. Okay. Apura import en export. Goedenavond. Daar is wel. Hier, alsjeblieft. Hier. Nou, het enige dat ik kan lezen is dat het om deze container gaat. Wat zijn dit voor papieren? In Marokko schrijven ze de andere kant op, toch? Uh, uh, wat zou er volgens u in deze container moeten zitten? Twintig water geconcentreerd vruchtensap. Nee. Vaten. Nou, dat klopt alvast. Dertien, nee. 19. 20. Klopt ook. Nou, helemaal goed toch? Kunnen we door? Maak die deze even op. Kok, het is zover. Je moet opschieten. Oké, okay, begrepen. Wat gaat hij doen? Ze gaan nu de container binnen. Improviseren, hè? Het is een voedingsmiddel. Dat ding mag niet worden geopend. Dat bepaal ik wel. Oh, schoon, Oh, wat een lucht. Alsjeblieft. je citroenstap. Ben je nou blij? Deze kan ik gelijk weggooien nu. Dankjewel. Is dat zo? Wilt u hem dan even leegmaken? Leegmaken? Daar is een put. Dat spul mag niet in het riool. Dan krijg je gedonder met de milieudienst. Jacob? Ja. Telefoon? Ik ben zo klaar. Het is dringend. Hij gaat naar kantoor. Hoe hebben jullie dat geflikt? Jacqueline. Off the record. Er is zojuist bij de douane een anonieme tip binnengekomen. Er staan zeven verdachte containers op het terrein. Ja, dus die man heeft het ineens heel erg druk. Weer <lacht> problemen? Daar komt hij weer. Je kunt gaan, heren. Dank u. Ik zit te bevriezen. Ja. Neem mijn jas maar. Krijg jij het dan niet koud? Nou, niet meer. Huh? Kijk. Daar gaat duizend kilo gas. Met een straatwaarde van meer dan 2 miljoen. Hoe weet je eigenlijk dat er duizend kilo in zit? Hoe bedoel je? Nou, hoe weet jij dat er duizend kilo in zit en geen, nou ja, ik zeg maar wat, twaalfhonderd? Dat is wat Sherman tegen me heeft gezegd. En als hij er een paar kilo bij heeft gegooid? Voor zichzelf. U hoorde onder meer Hein van der Heijden, René Fokker en Remy Sambo. Regie, Chris Baiema en Jeroen Stout.